Verzoeking en beproeving. Vindt u het prettig om daarmee geconfronteerd te worden of niet? We kunnen niet zeggen, sinds dat we onze Heer hebben leren kennen, hebben we geen verzoekingen meer en geen beproevingen meer. Ik denk dat ons hele leven een beproeving is. Maar verzoeking en beproeving, het is eigenlijk wel een synoniem hoor. Maar er zit toch wel wat verschil nog in die woorden. Maar het gaat me eerder om de situaties waar we vanavond over nadenken, want die komen we natuurlijk allemaal tegen... Het is wel belangrijk, als de discipelen Yeshua zien bidden, zijn ze toch wel onder de indruk. Want er komt een moment, dan zeggen die discipelen, Heer, leer ons toch bidden. En dan denk ik wel eens meer, ja, Joden hebben toch leren bidden? Ze hebben zulke dikke gebedenboeken. Leer ons alsjeblieft bidden. Het is ook ontzettend belangrijk, tot je gaat beseffen hoe we te bidden moeten. Hoewel deze avond weer niet gaat over het gebed. Maar de vraag die de discipelen stellen aan de Heer, is wel heel belangrijk heer leer ons toch bidden en dan ga je zien als je dus inderdaad het onze vader gaat bidden dat het helemaal niet zoveel vragen zijn eigenlijk is het onze vader meer proclamatie dan vragen, vragen, vragen, vragen want wij zijn natuurlijk helemaal groot gewacht als een soort vragend volkje want we gaan alles vragen terwijl God ons zoveel beloftes heeft gegeven eigenlijk zou je hem om elke belofte moeten danken en heb je wat nodig en je weet dat het in Gods belofte staat zeg je vader dank je wel want je hebt het beloofd, Ik gaat het doen je hoeft niet te vragen wat je lang voor je bereid heeft. Als je het brood op tafel krijgt van je eigen vader en moeder... dan zeg je ook vader wil me alsjeblieft brood geven. Nee, dat heb je al op tafel liggen. Je dankt hem voor het brood. Dank onder alle omstandigheden. Zelfs voor de verdrukking die je hebt, leer daarvoor de heer te danken. Want hij behandelt je als een zoon of een dochter. Hij heeft echt niet gezegd, ik zal de, de beproeving uit je leven wegnemen. Nee, hij is er vaak nog de veroorzaker ook daarvan. Dan zullen we eens kijken of je hart werkelijk op mij gericht is. En hoe weten we dat hij zal geven op grond van zijn belofte? Alleen we vragen erop op grond van zijn belofte. Matthäus 6 vers 9. Bid gij dan aldus, nadat ze dat gevraagd hadden, leer ons bidden. Onze vader die in de hemelen zijt. Is niet moeilijk. Vader is in de hemel. Vader is onzichtbaar. Vader is ook nog alomtegenwoordig. Eigenlijk zou je kunnen zeggen vader is onder ons. Hij is geest. Hij is overal aanwezig. En de altijd aanwezige. Je zou zelfs kunnen zeggen door hem ademen. We krijgen ons leven binnen. Hij vertegenwoordigt er alles in. ons hele leven leven we eigenlijk... in vader. Onze vader die dus in de hemelen... zijt het belangrijkste waar hij mee begint. Uw naam. En de naam van vader is... Ja, we. He, waf Wafhee. Ik zal zijn die ik zijn zal. En ik ben die ik ben... En ik zal nog zijn die ik blijkt te zijn. Er zijn dus allemaal verschillende vormen waarop je dat kunt vertalen. Maar één ding is duidelijk. Hij is wie hij is. En hij zal ook altijd zijn wie hij zal zijn. Hij is niet aan verandering onderhevig. En wat hij in het begin gezegd heeft, zegt hij aan het eind ook. Het is alleen maar de kunst van het leven om naar hem te luisteren. En je hele leven van jouw begin tot jouw eind te gaan in de vreugde van Yahweh. Want het is in de vreugde van Yahweh dat onze... Kracht is. Als we het niet meer vreugde hebben in het volgen van de woorden van Abba Yahweh, waar zou dan onze vreugde moeten waarna komen? Eén ding is wel duidelijk, die naam van Yahweh is geheiligd. Hij is helemaal apart gezet. Er is geen ander die de naam van Yahweh draagt, alleen de enige waarachtige God die de schepper is van hemel en aarde. En het feit dat hij schepper is, is alles wat daar achter en onder komt is aan zijn wil onderworpen. Hij heeft het zo gezegd. Hoewel u nog niet geboren was, zat u al in de voorkennis van onze vader. Zelfs u en ik hebben al een voorbestemming gehad. Want vader wist tot het einde van de tijd wie er geboren zou gaan worden. En heeft eigenlijk al een taak voor je weggelegd om daarin in gehoorzaamheid te wandelen. Nou, één ding is duidelijk. We zullen de naam van Ja weer heiligen. Dat betekent gewoon apart zetten. Die naam is zo heilig... Maar niet zo dat we hem niet uit zullen spreken, want hij wil dat we hem uitspreken. De naam van Yahweh moet apart gezet worden, want Yahweh vertegenwoordigt het koninkrijk van God. Alles wat Yahweh gesproken heeft, hij heeft het hele koninkrijk van hem in aanzijn geroepen door het spreken. Uw koninkrijk komen, u wil geschieden. Is dat een vraag? Nee. Echt niet waar. Dat is gewoon het herhalen van een vastgesteld feit. Uw koninkrijk komen. Maar hoe? Hij zegt gelijk in de hemel. Er is dus een koninkrijk in de hemel. waar het gezag van Abayabi geldt tot in de fijnste Finesse's toe. Er is geen engel in de hemel die ongehoorzaam handelt tegenover God. Maar in de hemel gebeurt alles zoals God het wil. Het is zelfs zo mooi dat als God iets zegt, dan voert een engel dat minuut uit. Op hetzelfde moment. Want de engelen vervoeren het woord van Yahweh. Zelfs in de schepping worden de engelen uitgezonden om dat tot stand te brengen wat God spreekt. Zij dragen de woorden van Yahweh. En als de Yahweh de woorden spreekt, komen ze ook zelfs door zijn woord weer tot ons. Uw koninkrijk komen, ja, hoe komt het? Uw wil zal geschieden, ja, hoe zal zijn wil geschieden? Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Dat is geen vraag, maar dat is een proclamatie. Dat is een, een bevestiging van wat vader wil. Zo zeggen we het ook en zo doen we het ook. We zullen niet zeggen: Ja, vader, u wil geschieden, maar ik doe het vandaag nog een tijdje anders. Tegen het antwoord dat ik dat oud en bejaard ben, dan kom ik pas terug. want dan ga ik het gauw doen, want ik wil natuurlijk ook gered worden. Dat is klinkklare onzin. Zodra je ja bij leert kennen, heb je maar één verlangen. Dat is in die weg te wandelen. En dat zou je ook zien in de dingen die je dan doet of niet doet. Vader, geef ons heden, dat is vandaag, ons dagelijkse brood. Verder hoeven we eigenlijk niet te verlangen. Als we elke dag ons brood hebben, vertrouwen op Vader, zullen we hebben. Vergeef ons onze schuld. Dat is een hele belangrijke. Gelijk wij vergeven onze schuldenaren, dat is een gebod wat hij aan je. ...opdraagt en wat ze eruit uit moeten voeren. Kunnen we een ander niet vergeven, zit hier rechtstreeks de uitspraak van vader aan vast. Ik vergeef je ook niet. Als je niet bereid bent een ander te vergeven, hoe kan ik jou dan vergeven? Dus het hangt wel van je relatie af met vader of je vergevingsgezind bent geworden. Want daarmee toon je aan, ook in zijn koninkrijk te willen leven. Want zo functioneert het in het koninkrijk van God. Nou, we gaan niet dat hele onze vader doen, maar het is wel belangrijk dat we een paar dingen goed gaan begrijpen. Want op een gegeven moment zegt hij in dit gebed: leid ons niet in verzoeking. Vind je dat geen gekke woord? Leid ons niet in verzoeking. Zou God ons in verzoeking leiden? Vind je het ook niet vreemd zijn uitdrukking? Leid, het woordje leid betekent inbrengen. Breng in. Breng ons niet. In de verzoeking. Oh, misschien klinkt dat beter al. Dat woordje light is altijd een beetje afleidend. Vind je ook niet? Maar het betekent gewoon in het grondwoord inbrengen. Breng ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Dit vind ik wel een bijzonder woord. Ik wil u vragen. Waar gaat het over? Eigen ik zegt die broer. Ik wil, ik wil eigenlijk een keer twintig vingers zien. Je moet onder je beurt ineens zeggen: Ik wil het zeggen. Verlos ons nou van de boze. Verlos van het wat in ons Zonder de natuur. Van de verkeerde dingen. De boze. Kijk, dat vind ik wel een, een, een goed antwoord. Maar toch, het gaat om het grondwoord wat er staat. En vaak weten we dat niet. Hij zegt: Verlos ons nou van de boze. Ik heb er maar drie vraagtekens aangezet. Hebt u het nou over de duivel of zo? De slang. Hmm? Of zou dit het over de slang hebben, de misleider van de beginnen? Dat is wel de misleider van de begin. Maar hebt dat ook met die boze te maken? De mensen, We gaan kijken. Lieve mensen, dat woordje boze leidt ons niet in verzoeking. Daar gaat het eerst om. perasmus. Een zelfstandig naamwoord wat alleen betekent verzoeking, beproeving. Dan denk je gelijk, hé, wat is nou het verschil tussen een verzoeking en een beproeving? Maar goed, het betekent het alle twee. Dan kun je dadelijk zien hoe dichter die twee woorden bij elkaar zitten. Maar het heb heel nauw met elkaar verbonden. In de eerste plaats gaat het om verzoeking, leidt ons niet in verzoeking, om een inwendige of een uitwendige verleiding tot zondigen. Dus je kan van binnenuit een verlangen krijgen om dingen te doen waarvan je weet, ja dat kan ik niet maken. Maar je kan ook van buitenaf een aanleiding krijgen. Nou, als je dit gesprek bed uitspreekt, leid ons niet in verzoeking. Dan praat hij over een inwendige of een uitwendige verleiding tot zondigen. En je vraagt eigenlijk, vader, breng mij alsjeblieft niet in zo'n situatie. Maar goed, dat woordje verzoeking, lieve mensen. Dat inwendige of uitwendige verleiding tot zondigen. Een tweede punt is... In hetzelfde woord tegenspoed, verdriet of moeite. Dus leid ons niet in de verzoeking of in de beproeving, betekent ook tegenspoed, verdriet en moeite. O Heer, alsjeblieft, leid ons alsjeblieft niet in verdriet of in, nou noem het maar op. Het gaat niet alleen maar over zonde. Dan staat er wel bij in de omschrijving door God gezonden en dienend om iemands karakter, geloof of heiligheid op de proef te stellen. Oh, daarom kan God wel eens tegenspoed geven in je leven. Tot je denkt, het ging net zo lekker en dan nou ontmoet ik die in die vent. Nou, ik heb alleen maar tegenslag. Dan moet je niet gaan mopperen op die vent. Dan moet je zeggen, vader, dank u wel dat hij zo'n knaap tegenover me zet. Ik ga eens kijken hoe ik hieruit kom met uw hulp. Want we hebben allerlei dingen in ons leven die echt moeilijk zijn. Want soms staan er dingen ineens op of mensen. En dan denk ik, oh, mijn God, wat krijgen we nou toch? Wees rustig en beheerst. Want God geeft uitkomst. Hij heeft de uitkomst al klaar liggen nog voordat bij jou de beproeving komt. Als je daarop vertrouwt, dan hoef je niet bang te wezen, ben je alleen maar vol van geloof. Dan denk je zo, als vader dat nou op mijn weg brengt, dan ben ik wel benieuwd hoe hij dat van me op gaat lossen. Als ik mijn zoon iets voor zijn neus ga zetten, wat een moeilijkheid voor hem wordt, en hij vertrouwt erop dat ik het doe om hem iets te leren, een kunstje te leren, dan gaat hij er al een hele andere manier tegenaan lopen. Nou, het gaat dan in dit geval over tegenspoed, over verdriet of moeite. God laat het dus toe in je leven en eigenlijk is het voor je beproeving. Als je nooit van je leven op de proef gesteld wordt, krijg je ook nooit geestelijke spierbal om sterk te worden. Als je nooit leert om over een hekje te springen, oefen je echt niet je spieren eh, om daar overheen te kunnen springen. Dit gaat precies hetzelfde. Onze geestelijke ontwikkeling wordt door vader georganiseerd. Op allerlei wijzen in je leven. Als je dan komt, verlos ons van de boze, het woordje 41, 90, staat er ros. Dan denk je, nou wat zal dat nou wezen? Dan nou gaat het over de duivel. Nou is echt niet waar. Het heeft niks met de duivel te doen. De duivel heeft er ook helemaal niks mee te doen. Als we met zonde te maken hebben. En met boze hebben we hem helemaal met onszelf te maken. Moet je luisteren. Het gaat over harde arbeid. Had je dat verwacht? Verlos ons van de boze. Van die harde arbeid. Van ergernissen, ontberingen, overkwellingen, pijn en moeite. Ik vraag me wel eens af, waarom vertalen ze dat nou toch met boze? Zouden ze nou niet, niet iets anders hebben kunnen bedenken? Ik kan genoeg woorden bedenken... Die kan net zo goed zeggen, verlos ons toch van harde arbeid, verlos ons toch van ergernissen, verlos ons toch van ontbering en kwelling. Dan staat er zo'n moeilijk woord van de boze. En wij denken over het algemeen, ja dan gaan we de duivel. Het woordje boze heeft hier gewoon met kwaad te maken, met het kwaad in de wereld. Ja. En uh, als bazen je te hard laten werken omdat ze op geld willen verdienen, dan word je op een verkeerde manier word je uitgebuit. De andere kant van de boze, van dat uh, is slecht. ...is van slechte aard. Hé, hey, daar komt hij al. Hè? Het gaat ons van de slechte aard. Of de slechte omstandigheid. En dan zegt hij twee stukken... ...in fysieke zin is dat ziek zijn of blind. Nou, dat is uh, duidelijk. En in de tweede, de ethische zin... ...is het boos, misdadig of slecht. Nou, dat zijn inderdaad dingen waar we van verlost moeten worden. Want eigenlijk hebben we het allemaal in onze natuur zitten... ...en zeker als we dan op ons ikkie gericht zijn... Dan denken we alleen aan onszelf en niet meer aan de naaste. En dan gaat de hele maatschappij op fout. Dus het is wel simpel hè, als het zo staat. Maar de boze is dus echt niet de duivel. Ook al zij het misschien in begin denken. Uh, harde arbeid, ergernis is echt een probleem. Ergernis ga je kapot aan. Ontberingen, kwellingen. Het, het hoort tot het woord poneros. In Korinthe zegt Paulus, 1 Korinthe 10, vers 13. Broeders en zusters, hij zegt, jullie hebben geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. Dus wij hebben echt geen bovenmenselijke verzoeking te verstaan. Want God is getrouw. God is getrouw die dus niet zal gedogen dat je boven je vermogen verzocht wordt. Hij hey, komt weer zijn woord verzocht. Dat is trouwens weer een ander nummertje als daarnet. God die zal het dus niet toestaan dat u en ik boven ons vermogen verzocht worden. Dus weet dan van tevoren, als er een beproeving op je afkomt, of je wordt verzocht, dan denk je, oh ja, dat hebt de Heer gezegd. Helemaal geen punt. Dan zet je je borst je vooruit en zeg laten we maar komen. En dan laat je hem zo voorbij gaan. Dat is oké, okay. dag hoor. Het is mogelijk. Je hoeft niet te zondigen. Wij dachten vroeger, ja, ja, we zijn helemaal zondaren, zondaren, zon, zondigen. Nee, we zijn zonen en dochters van God. En het is een vreugde om voor Gods aangezicht te wandelen zonder te zondigen. Ook al weten we tot daar een beperking is. God is getrouw, hij zal niet gedogen dat je boven je vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Zodat je er tegen bestand bent. Wilt u allemaal graag verzocht worden of niet? Sta je al te, te trappelen om verzocht te worden? Waarom denk je tot hoogspringers, elke dag oefenen met hoogspringen? Ik zal wat vooruit zeggen... ...zalig de man die in vele verzoekingen valt. Want als hij de overwinning behaalt... ...dan zal hij... Die... ...echt waar. Het is schitterend. Het is een beetje tegen in je gevoel... ...maar het is zalig... ...als God je in vele beproevingen terecht laat komen. Ik vind het vervelend... ...maar het gaat erom dat we weten waar we in terechtkomen... ...hoe we dan moeten handelen. Als je auto leert rijden... ...en je komt voor het rode licht... ...dan weet je van tevoren dat je je rem in moet drukken... ...want je moet stil zijn voor het rode licht... Nou, zo is het ook met uh, ons hele dagelijkse leven. Je moet uiteindelijk tegen bestand zijn. En daar gaat vader voor zorgen. Dat woordje van verzoeking en beproeving is perasmos. Inwendig of uitwendige verleiding tot zondige. Tegenspoed, verdriet of moeite. Het is hetzelfde woord wat we het gelezen hebben. Het is door God gezonden en dienend om iemands karakter, geloof of heiligheid op de proef te stellen. Daarom zeg je ook zalig. Voor hem die in vele verzoekingen veralt. We gaan die tekst dadelijk pakken. Dat is ook een heel mooi woord wat hij daarvoor gebruikt. Dat woordje 3985. Het woordje verzocht. Daar staat dan beproeven. Dat is de kwaliteit van iets of iemand uitproberen. Hier, dus midden tussen die woorden van verzoekingen staat het woordje verzocht. En dat heeft te maken met de kwaliteit van iets of iemand om het uit te proberen. Testen, testen, goeie woord. Als je zegt, deze, dit, dit touw kan 80 kilo trekken, dan gaan we eens even testen. En dan trek je een 80 en bij 81 knal. Ja, inderdaad, geslaagd. Dat, zo werkt het ook bij ons. Het woord Parijs is een werkwoord van beproeven. De kwaliteit van jouw leven wordt getest. En dat is niet een vervelende streek van onze vader. Maar als hij niet zijn zoon zou zijn, dan zou hij het niet doen. Maar omdat je zijn zoon en zijn dochter bent, gaat hij een opvoeding geven. Ik denk als je het verlangen hebt om gehoorzaam te zijn, kom je glansrijk door alle testen heen. Want hij geeft die testen waar je gewoon voor kan slagen. Hij laat je niet boven vermogen over een hek springen. Elke keer hoger. En dan lopen wij te moppen en dan ik, oh, komt dit weer? Eigenlijk moet je zeggen, halleluja vader, dank u wel. Tot er weer een beproeving op mijn weg komt. Waar is de volgende? Ik kom er nog een toevallig. Broeders, zegt in de gelaten 6 Paulus, vers 1 en 2... Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt... dat je dat ineens van je broer of van je zus ziet... helpt gij die geestelijk zijt... want die ander is even wat minder geestelijk geworden... die wordt vleeselijk en die gaan er fout in... help hem dan terecht in een geest van zachtmoedigheid. hé hey broertje, zusje, wat zie ik nou toch? Heb je iets zo moeilijk? Kom eens hier, laten we samen de weg gaan lopen. Hoe komt het nou dat je zo zwak bent geworden? Dan zeg je niet gelijk tegen Pietje aan de Kees: Heb je die gezien? <lacht> Heb je die gezien? Echt niet waar. Echt niet waar. Je helpt kander. In een geest van zachtmoedigheid, ziende op jezelf. Je mocht ook eens in, in wat vallen? Kijk eens aan, ook in verzoeking. Precies hetzelfde woord. Je mocht er ook eens in vallen. Het blijkt dat we daar regelmatig in terechtkomen. Dat woordje beproeven, het gaat dus om de kwaliteit van iets of iemand uitproberen. He, waar het hier over gaat, mocht jij ook eens in een verzoeking komen. dat je kwaliteitje wordt beproefd door vader. Kijken hoe kwaliteit dat je erin hebt zitten. En vader doet het echt. Stel nou voor dat je zegt: Ik geloof, ik geloof, er is maar één God. en ik geloof in zijn zoon, ik ben gered, ik ben behouden, ik heb eeuwig leven. Nou, dat zal wel moeten blijken. Dus wees blij dat de Heer een. Uh een hekje voor je neerzet, dat je denkt, haha, daar kan ik uh, zo overheen. Maar de volgende keer staat hij wat hoger en wat hoger. En op een gegeven moment dan denk je, ja, hij maakt het steeds gekker, dat weg wordt, maar hoger. Maar er komt een dag dat je met plezier over een hoog hek gaat. Het gaat om de kwaliteit van iets of iemand uit te proberen. En vader doet dat. Hij brengt dingen op je weg, want vader weet alles, hij ziet alles, hij leidt ook alles. Zelfs aan de beproeving van Job hij heeft vader precies aangegeven tot hoe ver hij in de beproeving gebracht mag worden. Precies tot het uiterste punt tot hij beproefd werd. En Job is beproefd geworden. En zo moet het ook met ons gaan gebeuren. Nou zegt hij, begin er maar eens aan om elkaars moeilijkheden te verdragen. En er zijn heel wat moeilijkheden. Bij de een dit en bij de ander dat. Want zo zullen we de wet van Christus vervullen. Dus omdat u in veel moeite zit, moet ik het kunnen verdragen. ...verdraag nou elkaars moeilijkheden en wat is ook weer de wet van Christus? Dus het feit dat we elkaar lief hebben en we zien dat iemand in de problemen komt, gaan we hem gelijk helpen. Het is helemaal niet moeilijk hoor, want het is natuurlijk een open deur. Ieder moet zijn eigen werk, oh dat is wel belangrijk, toetsen. Je bent verantwoordelijk tot het werk wat je dus doet, je handelingen in deze maatschappij, de handelingen in de gemeente... ...dat je jezelf toetst op de betrouwbaarheid. Je moet je eigen werk toetsen, dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben. Dus als we onszelf testen, hoe gedraag ik op opzichte van de zusters en van de broeders, dan moet ik denken hoe ik me nou ga dragen tegenover die en die. Ja, kan dat eigenlijk wel de toets doorstaan? Zeg, nou, niet helemaal lekker Willem, want je hebt dat gedaan en dat gezegd. Dan denk ik, nee, ga ik niet meer doen. Vader vergeef me, ik ga het anders oplossen. Het gaat erom, je moet dus wel gaan werken, zodat je hele attitude gaat veranderen naar het beeld wat God. ...en je wil ontwikkelen. Je moet gaan toetsen je eigen werk. Dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben. Je moet dus tot een ontwikkeling gaan komen... ...dat je tegen jezelf kan zeggen... ...nou Willem, uh, dat hekje ben je overgekomen. Gitter, waar is het volgende hekje. Ja, je moet uiteindelijk durven te zeggen... ...dat is fijn gegaan. Getoetst aan het woord van onze Heer. Zo zou je stof tot roem hebben. Niet voor een ander. Helemaal niet nodig. Want ieder zal zijn eigen last dragen. Zo moeilijk als je het kan hebben om de toets te doorstaan. Dat is een last om te dragen. En naarmate dat je die last leert op te nemen, spring je dadelijk met je last over een berg. Nou, we hebben broeder Jacobus. Die heeft een verschrikkelijk mooi, mooi woord gesproken. Hij verklaart u zalig. Wat is het ook weer zalig? Zalig is de man. Gelukkig is de man. Soms staat er zelfs in het oude testament zalig. Zalig is de man. Staat er twee keer. Die is dubbel zalig. Zalig is de man die in verzoeking volhardt. Stand houden voor de waarheid en voor gerechtigheid. Want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij, dat is hij die volhardt, de kroon des levens ontvangen. Oh ja, ja, die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. hebben. precies hetzelfde woord, 3986. Het gaat om inwendige of uitwendige verleiding tot zondigen. Die heb je elke dag. Het gaat over tegenspoed, verdriet of moeite. Ja, welke? Nou, God laat het op je weg komen om je karakter, je geloof of je heiligheid op de proef te stellen. Echt waar, we lopen niet zomaar door de dagen heen. Ik heb daarboven maar gezegd standhoud. Het woord volhard staat in een andere vertaling: die standhoudt. Dus je moet stand houden als die verzoeking op je afkomt. Als je de proef hebt doorstaan, zou je de kroon dus levens ontvangen... want die heeft hij beloofd aan allen die hem lief hebben. Nou, als je God echt lief hebt, je wil niet een andere koers varen. Laat nou niemand, als die verzocht wordt... Welk woord was het ook weer? 39, 85? Even opletten, hè? Hier gaat het ineens weer over paraso. Het werkwoord, het proberen en het beproeven. Hier gaat het ineens weer over die kwaliteitstest... De kwaliteitstest die de werkelijkheid, de werkelijke inhoud laat zien. Wat ga je toetsen? De werkelijke inhoud. Wie ben je eigenlijk en waarom doe je het? Je beweegredenen. Laat niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van Gods wegen verzocht. Is die duidelijk? Woordje 39, 85. Want God kan door het kwade dat is dat wat slecht van aard is... helemaal niet verzocht worden. God kan helemaal niet verzocht worden... door onze slechte daden. En hij zelf, onze vader... brengt ook niemand in verzoeking. Vindt u het mooi als het zo staat? Er komt iets uit ons voort... en er komt ook iets voort waar God je inbrengt. Als het over verzoekingen gaat... die komen dadelijk... maar goed, dan ben ik al een stukje verder... een paar volgende teksten. Er zijn dus dingen die uit ons binnenste komen. Ja, dat is heftig... Maar er zijn ook zaken waar God ons gewoon inbrengt. Om je te leren besluiten te nemen om die zaken op te lossen. En dan denk jij, waarom mij dat overkomen? Nee, dat is een weg die vader je leidt. Om je op te voeden. Laat niemand als die verzocht wordt, het verzocht. Maar hier wordt dus het woordje proberen, beproeven gebruikt. Het is jammer tot ze het met verzocht vertalen... Want we weten ook dat verzocht anders uitgelegd kan worden. Je moet dus bijna het grondtaal kennen om te snappen waar het woord verzocht op slaat. Hier blijkt het woord verzocht te slaan op proberen en beproeven. En kwaliteitstest te doen. Maar in je normale leesvertaling kan je dit verschil niet ontdekken. Wat staat er niet? Zeg dan niet ik word van Gods wegen verzocht. Eigenlijk had het leuker geweest als hier had beproeven gestaan. Beproeven heeft bij ons een andere connotatie als verzocht. Vindt u ook niet? Eigenlijk word je beproefd of dat touwtje wel sterk genoeg is. En God laat je nooit zo ver verzocht of beproefd worden dat het touwtje knapt. Nee, hij gaat het sterker maken. Ik kan beter zeggen elastiek. Het wordt van Gods wegen verzocht, want God kan door het kwade helemaal niet verzocht worden. Hij zelf brengt ook niemand in verzoeking. Hij zegt in Jacobus 1, vers 14... ...maar zo vaak iemand verzocht... ...hé, hey, hier gaat het wel weer over verzoeking. Daarnet hadden we het over kwaliteit. Hier gaat het weer over verzoeking. Word, komt dit voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte? En dat is wel degelijk, verzoeken. Want daar zit vuiligheid in, daar zit een verkeerde begeerte in. Wij begeren dingen waarvan God zegt begeert het niet... En wij zeggen, ja, ja, ja, ja, niemand kijkt, ja, ik vind het toch wel leuk. Nee, hier praat hij weer duidelijk over verzocht worden, over inwendige of uitwendige verleidingen tot zondigen. Hij praat ook nog steeds dan weer over tegenspoed, verdriet of moeite. Wat je op de proef stelt in je leven. Kijken hoe ver dat je dit kan verdragen onder de leiding van God. Zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit uit de zuiging van en de verlokking van zijn eigen begeerte. Hier gaat hij specifiek in op dat wat uit onze eigen zondige begeerte naar boven komt. Daarna, als die begeerte bevrucht is, je weet dat het kwaad is. Je weet dat je een verkeerde begeerte hebt. Je aanvaardt het in je hart en uiteindelijk grijp je het om te doen. Er zijn altijd nog verschillende stappen om tot de zonde te komen. Als die begeerte dus bevrucht is, dan baart ze zonde. En als de zonde gebaard is en volgroeid is, dan baart zij, dat is de zonde de dood. Dus als die verzoeking er is... dan kan je dat voorzien als een beproeving... waar God op je toeziet hoe je daarmee omgaat. Het ligt alleen zo verschrikkelijk dicht bij elkaar... verzocht worden en een uh, beproeving... dat je kan het bijna niet uit elkaar kan halen. Denk er maar over na wat er in je leven voortkomt. Eén ding is duidelijk... dwaal niet mijn geliefde broeders. We weten allemaal wat het is om tot zonde te komen. We gaan nog even naar Matthäus 4 toe... Yeshua die werd door de geest naar de woestijn geleid. En daar gaat hij komen. Waarvoor wordt hij naar de woestijn geleid? Om verzocht te worden. Waar denk je altijd het eerste aan, de verzoeking van Yeshua? Had hij dan zo'n zondige natuur? Tot hij verlangen had om te zondigen? Echt niet waar. Hè? Hij is een reine uit een reine. Als een kind verwekt wordt door een man neemt hij de zonde natuur van de man mee... en die wordt gewoon in een zonde situatie geboren. Onze heer Yeshua is verwekt door de vader... in een vrouw... en de vrouw die draagt niet de gezindheid van de mens over. Dat komt door het zaad van de man. Wonderlijk, hè? Nou gaat Yeshua, die verwekt is door de vader... die gaat verzocht worden. Maar de andere kant is weten we ook dat Yeshua gelijk als wij, verzocht geworden is. Dat wil niet zeggen dat hij zonder strijd. Hij kan er niet zeggen, oh, ik zat hier nou voor een zonde, even de Torah op sla, 1, 2, 3, 4, 5, noemt een tekst en heb je het overwonnen. Gaat echt niet gebeuren. Het zijn dus niet de teksten waarmee hij overwint. Hij komt dus daadwerkelijk in een situatie te zitten die heftig is. Daarom krijgen we dadelijk een antwoord te horen, dat hij is op gelijke wijze als wij verzocht geworden, maar niet zondigde. Het schijnt dus mogelijk te zijn dat je verzoeking kan weerstaan. Maar dan moet je wel een andere gezindheid hebben. We moeten dus de gezindheid van Yeshua gaan krijgen in ons leven. We moeten een volkomen volgeling zijn van Yeshua. Dan kunnen we aan een rechtvaardig leven zien. Die broer die is te vertrouwen tot het einde toe. En die zuster is te vertrouwen tot het einde toe. Want die weg die gaan we met elkaar. En zou er iemand achterblijven. Wat zeggen we dan tegen onze broeder. Hé hey, kom eens. Laten we samen de berg wandelen. ondersteunen we elkaar. Want we hebben allemaal strijd. Toen werd Yeshua door de geest naar de woestijn geleid. Om verzocht te worden door de... Tja, bestond die toen ook al, joh, die duivel. Hij wordt verzocht van de duivel. Yeshua die wordt door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden. Het is duidelijk, want het woordje verzocht, wat staat erachter? 39, 85. Beproeven. Mooi is dat weer, hè? Je wordt dus beproefd. Er wordt dus een proef uitgevoerd over de kwaliteit van zijn inhoud. Wat zit er in Yeshua? Is het kwaliteit of is het geen kwaliteit? En dat gaat voor ons ook. Hebben we die kwaliteit van Yeshua verkregen? Uiteindelijk zijn we met Hem gedoopt. We zijn met Hem opgestaan in een nieuw leven. We zijn, hem, we zijn hetzelfde lichaam geworden. Ja, inderdaad, Job wordt ook beproefd. Prijs de Heer dat je beproefd wordt, want God beproeft zijn zonen. Dus dat woordje verzocht worden is beproeven en de kwaliteit van iets of iemand uitproberen. Dus ook onze Heer Yeshua die wordt verzocht in de woestijn, maar daar staat eigenlijk zijn kwaliteit van zijn binnenste wordt getest. Want hij wordt in dezelfde situaties gebracht als u en ik. Het is voor hem geen onbekende zaak. En het is ook niet tot hij er zomaar doorheen loopt. Alsof het niks is. Want hij gaat dadelijk een behoorlijk ellende tegemoet. Hij gaat dus uh, verzocht worden door de duivel. Nou, daar hebben we allemaal soort gedachten over. Hè? Een duivel. Horntjes op zijn kop, bokkenpoten. poten. Enfin, de meeste onzinnige dingen hebben we over de duivel gehoord. Maar het is natuurlijk helemaal onzin. Want we zijn natuurlijk met een heleboel onzin zijn we groot geworden. Rome heeft ons veel gekke dingen geleerd. En nagelaten. We gaan kijken waar het over gaat. Duivel, diabolos. Hé, hey, typisch tot nou het woord diabolos lastelijk betekent. Vals beschuldigend. Oh ja, lastelijk. Vals beschuldigend. Een valse beschuldiger. Figuurlijk toegepast op iemand die de rol van de duivel vervult. Dus iemand vervult de rol van de duivel. Ik zou het nog veel erger kunnen zeggen. De duivel bestaat dus helemaal niet. Het is een rol die iemand speelt. Figuurlijk. Het is dus een rol. U kan voor mij de duivel spelen. Want je brengt me in verwarring. Je zegt iets tegen me. En ik denk ja, kijk nou toch. Ik heb dat zo. Maar hij wil je in verwarring brengen. Het is gewoon de uitdrukking van het woord diabolos. Het is een figuurlijk toegepast op iemand die de rol van de duivel speelt. Iemand die dus verwarring zendt in de gemeente... Is een duivel. Ligt er maar aan hoe je je gedraagt. Als jij je misdraagt, dan zeg ik. Uh, duivel op. op. Hij ah, is goed, In één keer. Het is gewoon een woordgebruik. Nog een keer, Yeshua die gaat de woestijn en hij wordt verzocht. Althans, het is kwaliteitscontrole. Hij krijgt gewoon een, uh, een kwaliteitstest. En hij gaat de duivel tegenkomen. Dus hij heeft de duivel gezien. Of niet? Nee. nee, toch niet? Nee, dankjewel. Hij heeft de duivel niet gezien. Echt niet waar. Wat had hij wel gedaan? 40 dagen niet eten en niet drinken. Dan kom je in een, in een, in een, bep, in een beproevingfase te zitten. Daar kan je geen kant meer mee op. Als u presteert om 40 dagen niet te eten en te drinken. Dan denk ik ben ik al dood. Maar het schijnt het maximum te zijn wat een mens kan verdragen. En dan gaat hij dood. Dus op zijn allerdiepste punt van niet eten, niet drinken, in de meest zwakke situatie, hij wordt verzocht door de duivel. Maar hoe wordt Yeshua nou verzocht? Wat heb je nou het eerst in je gedachten zitten? Wat heeft hij? honger en dorst. Honger en dorst heeft hij. Hij heeft gewoon honger en dorst. Hij kan niet meer verder. Hij zit aan het eind van de draad. Hij ziet steentjes liggen. Hij weet dat hij de zoon van God is. De zoon is mensen. Hem is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Hij hoeft maar een woord te spreken. En een kankerpatiënt die springt over en Die zegt, Halleluja. Iemand die van zijn geboorte af mank en kreupel is geweest. Die springt op. Een vrouw die zoveel jaren gebogen is geweest. Richt zich op. Dat zijn wonderen. En zal hij nou zijn eigen niet even van brood kunnen voorzien? Dus de beproeving is de verleiding om van die stenen brood te maken. Ja, natuurlijk. Hij had één woord zeggen. Broodjes. En nog belegd ook. En ook nog met de beste boter. Hij had het beste van het beste kunnen doen. Yes. Het gaat om het idee wat gebeurt er met onze Heer... want hij heeft een beproeving en een verzoeking moeten verdragen... zoals wij. Het is voor hem geen vreemde gebeurtenis... want hij weet waar wij doorheen gaan. Hij heeft het zelf ervaren. Als Yeshua dus van die steentjes had brood gemaakt... Hoe was u dan verlost moeten worden? Nee. Hij is dus volkomen gehoorzaam geweest. En hij heeft niet voor zijn eigen baten een wonder gedaan. Want anders zou het voor ons moeilijk zijn. Je, ja, gek, hij doet gewoon wonderen en tekenen. Hij heeft zo'n lekker tarwebrood voor zijn neus. Met de beste granen erin. Drie granen of vijf granen brood. Maar dat doet hij dus niet. Hij wordt verzocht van de duivel. Maar de duivel is iets wat in ons binnenste onze grootste tegenstander is. We zijn onze grootste tegenstander. Hij wordt verzocht door de duivel. En wat betekent het ook weer? Diabolos, lastelijk, vals, beschuldigend. Wat krijgt Yeshua in zijn innerlijk? Ja, hij krijgt dezelfde verzoeking als wij. Hij weet dat hij kan. Hij doet het niet. Wij krijgen diezelfde verzoekingen en beproevingen in ons leven en we lopen er op onze laatste tand en we zeggen, we gaan niet de zonde in, dat is de weg die we gaan. Hij gaat tot het uiterste in de woestijn. Wij gaan ook in de woestijn en we moeten tot het uiterste worden we beproefd door de zonde die om ons heen is. Yeshua, die gaat dezelfde weg, moet hij gaan wandelen. Moet je eens luisteren. Na veertig dagen en veertig langen gevast te hebben, kreeg hij ten laatste honger we kennen allemaal deze situatie en de verzoeker kwam en zei tot hem indien jij nou Gods zoon bent zeg dan gewoon tot die stenen dat ze brood worden hoe komt nou de verzoeker bij mij naar binnen verplaatst ons eens in Yeshua we hebben een keus gemaakt om die weg van vasten te gaan we weten wie we zijn, de zoon van God Eén woord spreken en hij gooit al die, heel die lege macht van die, van, die, van die Romeinse soldaten ondersteboven dat doet hij nog twee keer ook hij komt dus in dezelfde innerlijke strijd te zitten als dat u en ik komen. Het gaat helemaal van binnenin, moet hij tot keuzes komen om door te gaan. Het is niet zomaar tot hij een of ander hemels woord spreekt, dat hij, oh, hij kan zo er doorheen kan vliegen. Nee, hij wordt verzocht in de grootste diepte, net als wij. Die verzoeker heeft hij ook last van, dat hij pijn in zijn lichaam vanwege veertig dagen vasten. Als kon hij niet volledig mens zijn. Als dat niet zo zou zijn... zou hij niet volledig mens zijn geweest. En hij is volledig mens... als had hij ons niet gelijk geweest. Ja, hij is ons gelijk geweest... uitgenomen de... zonde. Daarvoor is hij ook de rechtvaardige. Er is er maar één... rechtvaardig geweest. En dat is Yeshua. En degene die op hem vertrouwen... zijn rechtvaardigheid wordt ons... toegerekend. We zijn het niet... Maar nou, God die zegt gewoon, ik reken jou de gerechtigheid van Christus toe. Zoon van me, wandel voor mijn aangezicht. In blijmoedigheid, in vrede, in overwinning. Dat vraagt hij van ons. De verzoeker kwam en zei tot hem, als je nou Gods zoon bent Willem. Zeg dan tegen die steentjes het brood. Eén keer zeggen, broodjes met kaas. Ik neem aan dat u het begrijpt, lieve mensen. In Hebreeën 4 vers 15, we zijn er bijna aan het eind, nog een paar kleine tekstjes. Daar zegt hij het volgende. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medevoelen. Dus we hebben geen hoge priester die niet kan voelen. Twee keer nee is? Ja. Dus wij hebben een hoge priester die kan meevoelen. Dat is hetzelfde. Ook al staat het twee keer negatief. Wij hebben geen hoge priester die niet kan meevoelen. Is hetzelfde als wij hebben een hoge priester die kan meevoelen. Amen. Met onze zwakheden. Dat betekent dat Yeshua zwakheden had. Anders kan hij niet meevoelen. Dan zou het een vast zijn geweest. Hij kan meevoelen met onze zwakheden. Maar één... Die in alle dingen op gelijke wijze als wij broeder en zuster is verzocht geweest. Doch zonder te zondigen. En zondigen staat gewoon in de grond al, zonder dat hij zijn doel miste. Zo is het. Als wij gewoon in gehoorzaamheid wandelen naar Gods geboden en inzettingen. Dan komen we tot het doel van Gods schepping. Zonen en dochters van God. Als we gaan zondigen, dat betekent van het doel afgaan, doel missen. Zo simpel zit het in elkaar. Hij is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. Hij miste zijn doel niet, want hem kostte het zijn leven. Romeinen 3, vers 23: Allemaal hebben we gezondigd. Allemaal derven wij of missen wij de heerlijkheid Gods. Want iemand die zondigt, mist gewoon de heerlijkheid van God. Want iemand die echt de heerlijkheid van God heeft, wandelt in gehoorzaamheid. Zoals onze Heer Yeshua. Wij worden om niets, om niks. Ja, mag ik ook niet zeggen. We zijn niet zomaar om niet gerechtvaardigd. Het kost onze Heer zijn leven. Heel ze verdriet. Ze hebben hem rauw geslagen. De strijd die Yeshua gevoerd heeft, is een ongelofelijke strijd. Maar hij is de strijd gegaan om ons het wil. Hoe halen we het nog in onze hersens om moedwillig te zondigen? Wist u trouwens dat er voor moedwillige zonde helemaal geen offer in de tempel is? De zonde in onwetendheid bedreven staat er in de Viticus: Daarvoor zijn uh, offerlammeren. De zonde in onwetendheid. Daar werd elke dag voor geofferd. Een morgenoffer, een avondoffer. Maar de zonde die we weten die moeten we wel degend blijden als zonde... en daar moet een offerlam voor komen. Dat is het vredeoffer. Dus als iemand in onwetendheid zonde bedrijft... oké, okay, heeft hebt het niet geweten. Maar zodra je we het weet, is wel belangrijk... want dan heb je dus maar één weg... waar dus de redding in is... dat is het offer wat Yeshua voor ons plaatsvervangend heeft gebracht. Allemaal hebben we gezondigd. Er komt ons voor allemaal een dag tot we het erkennen... En dan zeggen, ja maar broeder die jou onderwijst, wat gaan we nou toch doen? Nou zegt hij, het wordt tijd dat je gaat sterven en begraven wordt. Dus denk niet dat je zomaar door kan lopen in je leven. Je zal door de doop het watergraf in moeten en je zal op moeten staan in een nieuw leven. Dan word je erkend in het koninkrijk van God als wederom geboren. Heb je je niet laten dopen, dan moet je je snel gaan organiseren dat je de keuze maakt. Want dan kan je nog de Heer daarin volgen. Alle hebben gezondigd, ze missen de heerlijkheid van God, worden om niet gerechtvaardigd, ja, niet omdat het niks kost, want het kost Yeshua's leven, en uit zijn genade door de verlossing in Christus Jezus. Daar gaat het om. We worden om niet gerechtvaardigd, nee de prijs is betaald door onze Heer Yeshua. Lieve mensen, als we gaan kijken naar Sodom en Gomorra, ja, dat is tot as verbrand vanwege hun goddeloos gedrag. Tot omkering was Sodom en Gomorra gedoemd als een voorbeeld gesteld voor hen die goddeloos zouden leven. Dat vinden we vervelend om ons met, met, met Sodom en Gomorra. He? Ik hoef echt niet aan u te vertellen wat daar gebeurde. We was wel echt een zootje. En Judas zegt het ook nog, als Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid die op gelijke wijze als haar hoererij hebben botgevierd... ander vleesachtig nagelopen. Het is te vies om op te noemen. Als je beseft wat ander vlees is. Ander vlees zijn geen engel hoor. Ze hebben zich botgevierd op ander vlees. Dieren hebben ze gebruikt en misbruikt. Het is, niet, het is te goor om over na te denken. Bestialiteiten noemen ze dat in het Nederlands woord... Dus alles op de verkeerde manier. Er is maar één manier die God heeft gegeven. En alles wat anders is, is perversie. En dat is uh, gewoon sodomie. Sodomieten. Ze hebben hun lusten en hun hoerijen bot op ander vlees. Maar ander vlees, dat zijn geen mensen. Dat zijn dieren. Achterna gelopen en daar liggen als voorbeeld onder een straf van even vuur. Het vuur is uit de hemel gekomen. Heeft Sodom, Gomorra, Zebuwa en die steden totaal vernietigd. Als je het ziet liggen, dan zie je nog steeds het zwavel in de heuvels liggen. Ballen zwavel. Zeg je zegt, hoe is het mogelijk? Ja, dat is uit de hemel gekomen. Er is geen plek op aarde waar dat zwavel ligt als bij Sodom en Gomorra. Op de hele aarde is het niet te vinden. Ze liggen onder de straf van eeuwig vuur tot aan de dag van vandaag toe. God heeft ze uitgeroeid... God kan het ook niet zien, de perversie die deze wereld openbaart. Nou, het laatste stukje, lieve mensen. De engel van de gemeente van Philadelphia, die zegt... ...de heilige, de waarachtige, dat zijn twee titels voor Yeshua... ...die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten... ...en hij, Yeshua, sluit en niemand opent. Hoe vind je zijn uitdrukking? Want we hebben natuurlijk met hem te maken gekregen... ...in het Koninkrijk van God... Er was namelijk in, het, in Israël... was er al een keer zo'n koning. Dat kun je lezen in Jezaja. Hij zegt, ik zal hem... en dan heb je het over de hofmaarschalk... in dat koninkrijk van Israël... met uw gewaad, de koningsmantel bekleed... en hem uw gordel ombinden... de waardigheid. Ik zal zijn hand geven. Hij, dat is die man El-Jakim... dat is de maarschalk... zal tot zijn vader zijn... voor de inwoners van Jeruzalem... en voor het huis van Juda. De verhouding van die El-Jakim die in de plaats wordt gesteld om te regeren, wordt ook als een soort vader neergesteld. Op dezelfde wijze als Yeshua wordt neergesteld voor ons. Hij zei, ik zal de sleutel van het huis van David, dat gaat om El-Jakim, op zijn el schouder liggen, opdat hij, El-Jakim, opent hij, niemand sluit, sluit hij, niemand opent. Hij kreeg de sleutel van het huis van David. En wat hij sluit is gesloten. Yeshua heeft exact dezelfde verhouding gekregen van zijn vader. Hij opent en niemand sluit. En als hij sluit, niemand zal openen. Dus we kunnen dezelfde ervaring ook meten aan wat Yeshua ons geleerd heeft. Hij zegt, ik weet jullie werken. Ik zie dat je een geopende deur voor je aangezicht gegeven hebt, die niemand kan sluiten. Want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard. Hé, hey, mooi hè. Openbaringen. En je hebt mijn naam, Yeshua, niet verlogend. We leven in exact dezelfde periodes als we nou gelezen hebben. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zegt de Heer. Zal ik ook u bewaren voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. Om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Wij zitten dan te midden van de verzoeking die gaat komen. Maar vanwege ons getrouwen... Uh, ...leven met vader en met de zoon... ...zal hij ons bewaren in die uren van verzoeking. Dus die verzoeking komt... ...we zullen het zien... ...maar hij bewaart ons in die uren van verzoeking. Omdat we zo vermaakt zijn? Nee, omdat we zijn kinderen zijn geworden. Het laatste stukje... ...dat woord verzoeking en beproeving... ...het ging over de inwendige... ...of het uitwendige verleiding tot zonde. Daar krijg je echt mee te maken. De zonde wordt zo heftig... ...tot het echt heftig zal zijn... ...alleen Gods kinderen zullen daar tegen bestand zijn... Je zal tegenspoed, verdriet of moeite krijgen door God gezonden, dienend om iemands karakter, geloof en heiligheid op de proef te stellen. We zullen het allemaal ervaren. Je hoeft er niet bang voor te zijn, want het gebeurt gewoon in je eigen buurt te middenin. Het gebeurt toch nu al? Het gebeurt toch nu al, zeker. Het komt niet, het is er, nee, het is er al. Ja. Ja, het is er. Beter om het zo te zeggen. Wat was ook weer parazo? Dat is de kwaliteit van iets of iemand uitproberen. En dat is echt iets wat God in je leven toelaat. En hij kijkt hoe het met je gaat. En eigenlijk moet je zeggen prijs de Heer. tot hij mij waardig acht. Dat ik mag beproefd worden of ik wel zuiver op de graad ben. Het is een vreugde om dat te doen. Nou die draak die gaat torenig worden op de vrouw. We hebben al een beetje gehoord met Martin over de draak. Dat zijn de wereldse machten. Die zullen zich op Israël storten. Nou wij zijn deel van Israël geworden door het geloof in Yeshua. Dus die draak die wordt torenig op ons. En op Israël. En ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar zaad. Dat zijn zij die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Yeshua hebben. We mogen het met elkaar allebei bezitten. We willen de geboden van God bewaren en we hebben het getuigenis van Yeshua. En halleluja, we zullen beproefd worden en vader zal ons daardoor heen trekken.